Some sweet day Als sweet day go. Then will Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.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 KLM-directeur Hartman hoopt dat er daarna ook snel passagiers vervoerd kunnen worden. Volgens hem is het vliegverbod dat nu geldt gebaseerd op Engelse luchtkaarten... en tonen verschillende testvluchten aan dat het Europese luchtruim grotendeels veilig is. Alleen een bepaald deel rond IJsland zou onveilig zijn. De KLM vindt dat de autoriteiten soepeler moeten zijn en waar mogelijk vluchten moeten toestaan. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft alle vluchten geschrapt tot woensdagmiddag.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 Ze werden uiteindelijk opgepakt naar de politie, nadat de politie een pistool op de bestuurder had gericht. In de auto werd 28 kilo cocaïne en heroïne gevonden met een straatwaarde van zo'n 2 miljoen euro. De twee mannen zitten vast en de auto en drugs zijn in beslag genomen. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft de Amstel Gold Race gewonnen. Op een halve kilometer voor de finish sprintte hij weg van een groep en kwam als eerste over de streep. Gilbert rijdt voor de Lotto Ploeg. De tweede plaats was voor de Canadees Hesjedal. De Italiaan Gasparotto werd derde. De Nederlanders speelden in de finale geen rol van betekenis. Het weer nog, vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot 3 graden. Aan de grond kan het licht vriezen. Morgen eerst zon, later meer wolken, het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS. -show. In cirkel zandvoort ben jij...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 De bedoel je waarschijnlijk de Zomforse krant zoals wij. Die, uh, die zijn we in 2005 gestart, begin 2005. In week 5 kwam de eerste editie uit. En is het de, vorige week, was het dus een speciale week, hoorde ik van jou, vertel eens. Ja, op nou, het moment dat we het nu opnemen is uh, uh, week 46. En uh, omdat we in 2005 in week 5 begonnen zijn, zitten we nu op de 250ste editie. En dat is voor ons wel, uh, ja, wel een leuke mijlpaal om... Uh, te bereiken, Alhoewel we niet denken dat dit het eindpunt uh, zal zijn. En we hopen echt uh, de honderden te kunnen en mogen maken. Dat is goed nieuws. Wie kwam er op het idee om weer een Zandvoorts Courant te maken... en dan in zo'n mooie kleine vorm en met zulke prachtige kleuren? Um, het idee is uh, begonnen bij mijn vader eigenlijk. Die uh, was samen met een groepje andere Zandvoorters in gesprek... over het een soort nieuwe Zandvoorts nieuwsblad uh, te gaan maken...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 Eigenlijk wel een positief iets. Het meest echt als ons krantje noemen. En het verantwoord ons. Daar doen we het ook voor.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 Together, I told you I'll be here forever. That I'll always be friends.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 Ja, oké, hartelijk the in Rome is soon Attack is made. Surve